De vormgeving beleefd aanbevelen, deals en co. zegt u Goh, wat klinkt dat degelijk eigenlijk zeg en wat deed u nou voor 1812 als ik vragen mag oh was dat voor uw tijd nou ja wat geeft het zeg vertel het eens u heeft mijn briefje ontvangen oh heerlijk dan is dat tenminste geregeld wat u begrijpt mijn vraag niet oh het is toch eenvoudig zeg mijn vraag is gewoon of ik verzekerd ben tegen de gevolgen van een drankje Rijden onder invloed? Wel nee, zeg ik was broodnuchter hoor. Trouwens, ik reed genezen hoor. Wat? Wat er gebeurd is? Nou, eigenlijk niks zeg. Het was vreselijk gezellig zelfs. Bij mijn verloofde, hè, George, Sjors Rindeman, vleeweek op zijn verjaardag met een cocktailparty. Weet u wel? Daar is hij gek op, weet u, op cocktails, hè? Op dat mallige mix dus. En daar had ik hem zo'n nieuw gek schuddertje voor gegeven. Voor zijn verjaardag. En dan hadden we allemaal lui uitgenodigd... ...die dan allemaal hun eigen cocktail moesten brouwen... ...en dan deden we een wedstrijd... ...en wie dan de lekkerste maakte, die kreeg een prijs. Weet u wel? Wat zegt u? Wat de vrede van van 18 1812 daarmee te maken hebben. Ja, nou ja, dat is nou net mijn vraag. Of ik dat claimen kan, die schade? Of het geflekt heeft, die viezigheid? Nee, je zag er geen spatje meer van terug. Maar dat kwam zo... Ik weet daar persoonlijk zo weinig van, hè, van die mixerij. Dat ik overal zoek naar een recept voor die troep. En eindelijk vind ik dat in een oud schoolkrantje notabene. Dus ik blij, hè? Wat? U begrijpt nog steeds mijn probleem niet. Nou, ik eerlijk gezegd ook nauwelijks hoor. Maar zo raar zeg. Ik ben dus eindelijk aan de beurt. hè? Met mijn cocktail. En ik maak hem in de keuken klaar. Precies volgens het recept. En ik kom ermee de kamer binnen en iedereen van. Ooooh. En ik zet hem op tafel en. Wam zeg! Meteen alles in lichterlaaien. Raar hè? Hm. Wat zegt u? Hoe hij heette? Oh, mijn cocktail. Tja, hoe heette die uh? Kan het iets geweest zijn van. Uh, van Moscovische. Uh, wat? Ja! Molotov cocktail, ja! <lacht> hoe raait u het zeg? Hebt u daar al eens meer schade mee gehad? Ha Hallo? Hallo? Weg! Trek in een borrel gekregen zeker? Uh, het is je eigen jeugd weer, hè? Je eigen wasdom, de herinnering Hoe je uitgroeide tot man Die eerste verantwoordelijkheden die je kreeg van pa Pa Biels de oude Pieter het komt er allemaal weer terug, hè, als je daar loopt als winkelende dame, Rechercheur op je hielen, benauwend hoor, maar ontroerend. Hè, brok, hier een keer, goedemorgen. Morgen, die Biels? Morgen, maar, maar jong beginnen, hè, jong, verantwoordelijkheden dragen en fouten maken natuurlijk, eigenwijs wezen, denken van uh, zo kan het dus ook. Nee, zegt oude Pieter. Ja, zegt eigenwijs August. <laughs> Je ziet maar, pa, de oude Pieter Wiels... ...je ziet maar, laat hem zo'n fouten maar maken... ...daar leert hij van, de hoop. De wat? De hoop, mijn eerste villa. Het eerste huis dat ik van pa helemaal alleen mocht bouwen. Als broekje nog, de hoop. Voor de familie uh, Geel Eter Ter Sneef. Ja, een belangrijke lui nogal, herenhuis, enorme kast... Helemaal volgens mijn eigen ideeën gebouwd. Toen raak je het bouwwezen, denk je dan nog. Hè? Allerlei ouderwetse ideeën overboord gezet en zo. Kan je Ja, voorstellen? Ja, ik ja. zeggen. En je vader? Ba voorzichtig, hè. In de bouwperiode voorzichtig, hè. lopen, kijken, niks zeggen, kijken. Stapje achteruit, doe nog eens kijken, niks zeggen. Tot het klaar was dus, hè. Toen ik daar gloeiend van trots de familie Geleter ter sneeuw de sleutel overhandelde. Toen zei die wel iets. Ja, ja, ja, maar. Ja, toch al een kijken weer. Jawel. Niks zeggen, stapje weer achteruit, nog een stapje achteruit. En toen kwam het dan eindelijk hoor. Ach, gud, ja. En weet je nog wat hij zei? Aha. Oh, Of ik dat nog weet. Mensen, vergeet je nooit, vergeet je nooit zoiets. Die grote, wat zwijgzame man die daar de heer Geleet, dat er sneef de, de sleutel in zijn nieuwe pand ziet steken. En dan zijn emoties opeens uitschreeuwt in een luidkeels, kijk uit! Kijk uit! Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, dat had hij al lang aan zien komen, nou, wat wie je? Dat de jonge constructie daar niet op berekend was, op de sleutel in het Nee. Mijn hele villa, mijn eerste villa, de hoofdsleutel in het slot, zeg maar puinhoop. Ja, de oude Pieter, hè, laat hem zijn fouten maar maken, daar leert hij van. Hè. En dat trekt dan allemaal weer in de flits en je geest is ook voorbij, zeg. Huh? Wanneer? Huh? Uh, met kind, met kind, met neven dus, huh? gisteren. Met de bielsparking, uh, de nieuwe parkeergarage, helemaal alleen. S'mans eerste eigen werk, brok de keel hoor. Oh ja, oh. die is gisteren geopend, hè? Ah, ah, ah, ah, ah, ah, op het dak, hè, op het dak. <laughs> het dak van mijn nieuwe winkelcentrum. In het, ik het centrum, hij de garage. Hè. Gisteren geopend, garage. Brok in mijn keel, zeg. Kom al Janke. Als winkelende dame dus, hè? Ja, dat zei je er net ook al, zeg. Als uh, winkelende dame. Ja, ja, ja, ja, ja, met pruik. Met winkelende dame met pruik. Indoomi haar konijn dus, hè, of hoe heet dat, Durebond. Om het een beetje moeilijker te maken hè, voor de leden. Hè, van, van, de, van de rallyclub dus, ideetje van, hoe heet die? Eh, morgen, chef. Morgen, Ja, van Paul. Ja, morgen, Paul. Ja. Ideetje van Paul weer, wat jij, Paul? Eh, waar gaat het over, chef? Opening van de parkeergarage, Paul. Omdat de club... Vooruit te nodigen de, nodige de rally-rip van te maken. Chef, uh, weet u wel zeker dat dat een ideetje van mij was, chef? Jazeker, Paul. Wilt u dat dan alstublieft niet verder vertellen, chef? Oh. Ik zit daar in het besturen, ja. En die lui zijn al ziedend. Ik heb al, ik weet niet wat, werk gehad om ze uit het hoofd te praten dat ik die parkeer hel ontworpen zou hebben, chef. En. Niet die knaap, Lien, kan je het je voorstellen? Nee, is er iets fout gegaan ofzo? Tja, min of meer, Lien? Ja, ja, eh, ja, eh, ja, ja, hier fouten maken, Paul, Waar je van leren moet, man. Dat hebben we allemaal gedaan een keer, jij ook, toen je begon. De eerste bungalow die jij voor mij ontwierp, daar bij het station ergens met dat dak. Voor de station, chef. Dat was geen fout. Dat was mijn tijd vooruit zijn, chef, met dat dak. Ja, wat was het dan? Het <laughs> was niet verschrikkelijk. Uh, dat kon er afgerold worden, Lien. Ja. Een soort van rails, weet je wel. Voor zomers. <laughs> ja, ja, voor zomers, ja. Vlak bij het station, ja. Voor zomers, ja. Maar bij de eerste de beste voorjaarsbries... zag die chef op het tweede perronse dak voorbij komen rijden. Enkele rij zwolle. Jij was je tijd niet vooruit. Jij ja, was het hele spoorboekje vooruit, jongen. Met een kleine wijziging in de aerodynamische lijn zou het verholpen zijn geweest, chef. Jazeker, Paul. De aerodynamische groeten, hoor. Ja, dan had de chef met zijn dak kunnen gaan vliegen, zeker, ja. Maar dat is zo wel welletjes hè, te helpen. Zeg maar, maar vertel eens even over neefse Eefse garage. Ja, ja, ja. Hoe vond hij het en, en wat zei hij? <laughs> wat die, die straalde zegt. Die zegt, Oei, goeie, goeie, <laughs> We zitten er nog net even over na te praten, zeg, over, over je project. Over mijn wat? over mijn milieuvervullersbak. Ja, ja, ja, kijk hem stralen tegen Oh, pardon, wat zei je? Over je wat? Mijn milieuvervullersbak. Ja, je dakgarage, kijk hem stralen. Ja, mijn milieuvervullersbak. In welke zin milieuvervullersbak, dat is nieuw voor me. Ja, daar had ik ook even niet aan gedacht eigenlijk, ik. dat de verkeersactiegroep van ons honk... ...dat die pleit voor de binnenstad autovrij, weet je wel? Goh, Sidriekraam, ja, nou je zegt ja... ...maar waarom zeggen de lui dat niet even eerder, man? Dan had je dat kring niet gebouwd, waar? Niet gebouwd? Om de willen van vier ongewassen milieuruikers? Niet gebouwd? Nou, klop wel even, Paul, hè? Een dergelijk kunstwerk, zeg. Nou, zeg dat niet <tie> al te hard tegen de lui van de rallyclub, chef. Ja. Daar ontbrak nog wel even iets aan aan dat kunstwerk. Ja, ja, ah, ah, Paul. waar je van moet leren, het kind. Die maak je maar één keer in je leven, Koop, te hel. Ja, zeg, noem eens iets. Ja, dat zou ik ook wel eens willen horen, zeg. Mijn is vooralsnog geen fout als zodanig opgevallen, eigenlijk. Knaap, sorry, maar alleen al het feit dat de afrit nog niet klaar was, ja. Oh, dat de ja. Ja, oh, dat de ja. Een foutje. Ja, wat u een foutje noemt, chef, waar u nog van leren moet, ja. Precies, Paul. Zal het nooit meer overkomen, man. Trouwens, wat scheelde het, Koen? Nog geen metertje, zeg. Ja, voilà. Wat een Pollantwoord weer. Overdrijven maar weer. Wat schilderen ze helemaal nog in Ja, dat bedoel ik, Shep. Ja. Toch nog een hele smak voor je dure wagen, zeg. Wat heet? Ik dacht dat hij daaps werd. Ja, nou ja, zij waren nog gratis. Hey, die leden van de rallyclub moet je maar rekenen. Ja, noem het gratis, knaap. Meteen al met die slagboom, ja. Met, met, met, met die wat? Dat, dat is niet voor me. Ver, ver, vertel! Ze vertel! Even Paul. Zeg maar ben jij daar zelf niet bij geweest? Ik wel hey, nee, ik was beneden in winkelcentrum als winkeldame, Paul. Wat, wat was er met die slagboom? Ja, die moet nog even een tikje bijgesteld worden allemaal. Oh ja, hij ja, moet nog een tikje bijgesteld, Paul. Ja, hij hapert nog een beetje, uh. weet je wel. Ja, het is maar wat je onder nog een beetje haperen bestaat, kraap. Wat is dat dan, Paul, met dat ding met je flutkritiek? Als je aankomt rijden, dus je hebt die ja. slagboom... ...waar ja. je dan een kaartje uit de automaat moet trekken en dan ja. gaat die open. Ja. ja, ho even, daar waren geen klachten over, Koen, over het opengaan. Nee, dat geef ik je graag gewonnen, kraap. maar. Over het dichtgaan, des te meer ja. Want dan zit je daar toch wel even raar te kijken hoor, chef. Als je daar dan als gehaaste rally rijden onder die boom doorrijdt en raketak boem. Rakketak -rak boem? Als een hakmes, chef, die looie boom. Van bumper tot bumper. Of hij aan het water golpen was. Foutje om van te leren als u het bijvraagt. Grote, god in de schaai? Die betaalt zoiets. iets? Nou, in ieder geval heb ik er wel lui van de verzekering zien rondlopen. Chef, oh. die elkaar vrolijk met de polen stonden toe te wuiven en roepen van. Sabotage staat er niet in, Karel. Tja, sabotage! Ja, nou, dat vind ik nou een groot woord, zeg. Als bulletje de begeining alleen maar even aan is gaan hangen aan die boom met zijn dikke lichaam. Dan kun je iedere vorm van crimineel wel sabotage noemen. Ja, alles goed gedaan, maar... Wat is dat prijskoppertuig dat je zoekt als het vragen mag? Die verdienen daar eenvoudig een centje bij, oma Aug. Ter stijving van de honkkas... Weet je wel, Koen? Ja, alles akkoord, knaap, maar is het wel verstandig daarvoor uitgerekend de actiegroep verkeer uit te nodigen? De lui van de binnenstad auto vrij. Ja, hoor even, Koen, door wie is de actiegroep gemotiveerd? Haha, goede vraag, Paul. Door de leiding van de draaiersman. Steek je vinger maar op als bestuurslid van de reddingclub. Dus chef, sorry, maar mijn taak op het honk is de algemene vorming, ja? Touw leren knopen en zo. Ja hoor, Paul, daar leer jij ze met touw knopen. Ja, de boombaraan, kiezen ze zelf wel uit. Voor je hier, de rebellen. Rebellen? Ja, kom even ja, zeg. Kom. Als men die milieuvervuilers in alle vreedzaamheid even... ...een stickertje op de voorruit plakt. Rebellen meteen maar. Ja, ja, een stikkertje. Paul. Ja, het is maar wat men onder een stikkertje verstaat, ja, Als ja. je daar als rallylid net even de slagboom over je wagen getimmerd hebt gekregen, ja. En je rijdt nog beduust dat parkeertrein op... ...en dan plakt er even iemand je voorruit dicht met een stikkertje, wonder dat er dan chaos ontstaat, kraap. Ja, dat is het maniacale willen winnen van die zenuwenpezen... dat zich bedreigd voelen door hun van achteren opdringende en toeterende medendingers. Daar rijden zij gewoon door met hun blinde vooruit... terwijl onze lui hun netjes hun plaatsje stonden te wijzen als bijverdiensten... Er zijn mensen van onze luid die opzij hebben moeten springen, zeg. Ja. Mensen van onze luid die daar helemaal niet op gebouwd zijn als zodanig. Ja, nee, maar luister, luister nou eens even. Gaat autische toestanden hoor, Je hebt één grote kettingbotsing daarboven. Ja, zeg, en wat wij een moeite hadden om hen in al die opwinding hun wasbeurt te geven. Hun wasbeurt? Ja, ja, ja, ja, gratis, wasbeurt te hebben. In het snelwasstation, hè? als aardigheidje, ideetje van Paul weer. Chef, mag ik vanaf dit moment ontheven worden van de verantwoordelijkheid voor de waanzinnige consequentie van mijn ideetjes, chef? Ja, waarom, Paul? Uitstekende gedachte hoor, om al die nieuwe parkeerders als aardigheidje even gratis hun wagen te wassen. Ja, daar noemt u dan wel een voorwaarde, chef. Hun wagen, kraap. He? Oh, hun wagen. Ja, hun wagen. Wel, bedoel je? hun wagen en niet de bestuurder. Die daar even door een troep aviade met geweld uit hun kar worden gesleurd en tussen die moorden de bezemrollen gesmeten. Ja, ja die, die droeien nog een beetje te hard, die malle bezemrollen. Die moeten nog een tikje worden bijgesteld, denk ik maar eigenlijk wel. Ja, maar ho ho. He. Ja, de kleren van hun lijf hoor chef. Eerst een pet shampoo over hun pet, dan een bak water. En daarna werden ze nog even voor oud-vuil door die woorden de bezems gedraaid. Als volk verschrikkers kwamen ze eruit, chef de Leuk. Ja, en dan holen hup de lift in, hè, de snellift, voor de volgende opdracht. Zoek de winkelende dame. Ja, ja, ja. Mij, mij dus, winkelende dame, ik. Ja. ja. Vier ja. een foutje om van te leren, chef, de snellift. Ja, ja, die overtrof zichzelf, heb ik begrepen. Zeg, hoe was dat eigenlijk? Ja, dat was niet verschrikkelijk, zeg. dat heb ik nog nooit gezien daar. Hoe dat dolgeworden apparaat door zijn eerste lading een menselijk leed begon uit te braken, zegt. Ik heb er tussen gezeten, chef. Oh, ja? Daar word, word je dan als vee het hokje gedreven. Deuren dicht. Hey. Wie van de slachtoffers is nog in staat op het knopje te drukken? Iemand. Rang. Rang? Rang. De snellift, Evelien. De vrije val ja. puur, hoor. Met z'n allen met je kop tegen het plafond. En boem. Tweede etage. Wat je daar aan getekende wat op de buiten zal strompelen. Aan gehazende kledij en pijnlijke plekken. Sommigen met shampoo nog in het haar zeg. Ik begreep het al niet. Ja, nou hij moet nog een tikje bijgesteld ook, vermoed ik de snellift. Daar was Bulletje Begein even in gaan zitten voor de grap hè, met zijn dikke lijf. En dat kan natuurlijk niet eigenlijk als zodanig, weet je wel. Ja, ja, ja, ja, zeg. En, en dat rompen verspreidt zich dan even over het hele winkelcentrum, zeg. Op zoek naar de winkelende dame te hellen. Ja zeg, wat was dat? Dat ideetje van Paul weer. Ja, yeah, doe mijn plezier. Opdracht yeah. voor de rallyrijders te hellen. Zoek de mystery lady. De winkelende dame, mij dus, hè. Dat is uh, een beetje mijn geheime nummer. Of zo. Mijn geheime nummer moesten ze dan. Of zo, hè? Je, je, wat? Ja, maar ge mijn geheime nummer, hè. Aan de binnenzijde van mijn jas, de Doemies konijntjes, daar, of hoe heet de dure bom. Nummer aan de binnenzijde. Opdracht voor de luieling. eerst de winkel en de dame zien te lokaliseren... ...en haar dan fluisterend vragen even het nummer te tonen, hè? Ja, een ramp, zeg. Ja, ik heb moeten vluchten. Voor wie? Voor de winkeldetectieven. Ja, de eerste, de beste rallyrijen raak, zeg hè. Tik me op de schouder, ik zeg wat blokje hij zegt nummer op die toon die gejaagde hekelige toon Zegt hij nummer dan nou, dat ik open de jas even onvallend wie ziet het de detective. Oh, en of hij nou iets anders dacht of dat hij dacht dat het prijskaartje was er doorheen hij komt achter me aan hè. ik heb moeten vluchten erg hè. Nou, dan hebt u het ergste nog gemist, chef, met permissie. Ja, daar zijn wij watachtig met z'n allen nog even naar gaan kijken. Naar die vechtpartijen. Vechtpartijen? Ja, wat wilt u, chef, als zich daar zo'n paar honderd gehavende vagebonden over dat bedrijf verspreiden. Hè, die daar de winkelende dames gaan lastigvallen. Vreedzaam winkelende echtparen. Waarvan de vrouw dan op de schouder getikt wordt door verwilderde figuren. Die haar iets toefluisteren van... Wonder dat dat op een massale vechtpartij uiteraard, chef. Wie is het idee, Paul? Ja, foutjes om van te leren, chef. Dat bedoel ik, Paul. Ja, maar daar zie je wel even een winkelcentrum de vernieling in gaan. Ja, praat jij er nog even over vernieling, man? Ter helder hou je er helemaal niet meer voor mogelijk, hè, wat die daar, daarboven boven, daar van vernielen waren. Ja, waar gehakt wordt van de Spaanders, hoor. Ah, ja, ah, ah, Spaanders, ja, is redelijk. Dat als men staat te hakken, dat er zo nu en dan een spaandertje valt. Maar je gaat hem niet met de botten bij een beetje hout over staan te spinnen, man. Ja, moet jij horen even. Wij moesten die zaak daar op dat dak een beetje zien te ordenen, niet? Ja. Voordat men daar beneden klaar was met het nummer van de winkelende dame liefst. Ja, uh, ja, ja. En dat was daar een chaos van ouder, zeg. Dat moest allemaal van roef-roef even. Ja, van roef roep, ik je denk dat je daaps wordt hoor, als je daar over de dalweg, of hoe heet het daar, remt, met een winkel de op de hielen, en je ziet dat dat dan passeren. Ja, kwestie van niet even nadenken, knaap. Ja, daar hadden wij even geen tijd voor, Koen. Ja, en dan toch maar beter niet de makkelijkste weg kiezen, joh, chef. Ja, maar het is wel wat je de makkelijkste weg noemt, Paul. Ja, stil nog even, maken jullie nou geen ruzie even. Wees nou redelijk even. We moesten ergens beginnen in die verkeersknoop, niet? Dat ik roep van, beginnen maar bij de uitgang. Dat wij, de, dat wij die vrijmaken, tenminste. Maar waar moeten we er dan mee heen, zegt Bulletje Begein? Dat ik zeg, nou, laten ze daar voorlopig dan maar in het gootje zakken. Dan zijn die vast weg. Ter helle het wat slordige woord woordgebruik van de hopen des vaderlands even. Laat ze maar in het gootje zakken. Ja, welk gootje dan? De afreep, ter helle! ...ter waarde van ik weet niet hoeveel tonnen gewapend betonnen afrit... ...laat ze maar in het gootje zakken. Ja, en a ah, hebben die stuurloze wagens dan weer een slagboom te passeren, knaap? Ja, maar die had Bulletje begijn in de goudigheid al half en half en half op open gezet, Koen. Ja, half en half, ja, precies, ja. En dan werden die zwaar getormenteerde voertuigen dan halverwege mijn gootje nog eens even half en half gescalpeerd, zeg. En B? B? Dan ja. Dat afrit nog niet gereed was, vogel, je weet. Nou ja, nood breekt wet, met Ja, de... ja, ja, en breekt hij geen wet, dan breekt hij zijn wagen. Dan breekt zijn wagen zijn laatste weerstand wel, boom. holde over de dal weg. Met een winkeldetactief achter je broek. Hoor oh, ik achter me. In de verte een regelmatig bom. Ik kijk wat is dat nou een bommen? He? Zie ik om de vijf seconden een gescalpeerde wagen uit mijn onafgegootje komen kletteren. Als een druppelende kraan of het auto's regende. Ja zeg, en dat ze daar nog rijden konden. Onwaarschijnlijk eigenlijk, als je er even bij stilstaat. Reden ze dan nog? Afrit komt uit op de dalweg, ja. Het woord zegt het al hè, daar blijven ze niet stilstaan. Nee, daar hadden wij even niet bij stilgestaan bij, weet je wel. Deel, het is of je droomt hoor, Hollander op de dalweg. Met achter je broek de winkel en dektieven. En daarachter een regelmatig bom uit mijn gootje. En dan begin je voor je verbijzende ogen een trage stroom van onbestuurde autokadavers te passeren. Moeizaam op weg naar het kanaal. Einde van de dalweg, Lien. Het kanaal. Achter je regelmatig bom. Voor jezelf de frequentie plomp. Nou, dan geef ik het op, hoor. Dat kan wat mij betreft het rechtse beloop hebben. Ik geef me over. Ja, en wat zei hij? Hij zegt nummer... Ja, het was een deelnemer namelijk die ik aanzien van de winkel, de detectieve. Die zegt nummer dat ik open onopvallend Doemi de konijntje en die man begint te huilen. Te huilen? Ja, het de met tuiten zeg. Die zag daar over het de konijn heen zijn auto voorbij komen kreunen. Moeizaam op weg naar het kanaal. Nou, dan weet je het niet meer, nietwaar? Dan ga je denken van, uh, ah, daar wint Ah, vrij de man, dan hè? morgen. Ja, die is er liever. Ik geef hem even. Ja, dank je, de hier. Ah, ah, ah, ah, meneer Rinderman. Sympathiek dat u even bent. U bent gebeld van de zijde van wie, zegt u, meneer Rinderman. Van de zijde van de rallyclub. De oh, oh, maar mag ik dat eerst zeggen? Nee?